Informatie. In Circus Zandvoort is toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. land. je lekker uit en zie het zelf! In Circus Zandvoort zit jij op de eerste rij. Kijk je ogen uit in onze bioscoop bij de allernieuwste films. In cirkels zandvoort ben jij een artiest. Vermaak je in ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjack tafels. Circus.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 Zee, strand en yes. Goedemorgen, Zandvoort. Zoals iedere zondag tussen 10 en 12 uur, 7 jazz. Vanmorgen samengesteld en gepresenteerd door Hans Sandbergen. Maar met een speciale gast, Hans Rijmers. Hans, welkom op deze zondagmorgen weer in het yes uh, programma Goedemorgen. Tijd niet geweest? Nee, uh, uh, zomer achter de rug. Dus het, het seizoen begint. Welke weer. zomer was dat? Uh, uh, uh, 1 september 10 over half 3. <laughs> Toen was het ongeveer zomer. Ja, ja. Nee, maar natuurlijk. Uh, uh, uh, als, als het morgen slecht weer is, dan is de rest van de dag ook niet goed. Ook al wordt het om 3 uur lekker weer.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 Hoeveel jaar, bestaat, uh, GFM, oh, hoe, hoeveel jaar bestaat het jazzprogramma in de kroog nu, Hans? Welk seizoen gaan we in? Dit wordt het elfde seizoen. Het elfde seizoen, nou, oh, ja. En we dan al, ja. hebben al een keur aan, aan, ja. aan muzici. Nou, ik heb de lijst hier. Uh, ja, oké, okay, die zullen we dan maar niet He, oproemen. Heb je maar nog mag, een half uurtje? Ja, nee, goed. Uh, Sjoerdijkhuizen die, uh, die is op een winterse dag uh, is die, uh, komen spelen met het uh, trio Johan Clement. Ja. En ik was onder de indruk van deze Groninger is het, hè?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 gonna love me like nobody's loved me, come rain or come shine, happy together, unhappy together, and won't it be fine, Day may be cloudy or sunny. We're in or we're out of the money. But I'm with you always. I'm with you rain or come shine, happy together, unhappy together, and won't it be fine, days may be cloudy or sunny, But I'm with you always. I'm with you, rain or shine. Ja, yeah, omar in the big bands te blijven na Bernard Berghout uh, was dit Calmési met Joe Williams.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 There will never be another you Ja luisteraars Joe Williams en Count Basie uh, Hans Vanmiddag starten we met het uh, jazzprogramma. Ja. Het seizoen uh, 2011-2012 In De Krocht ja. En uh, ik, ja, ik ben zo vrij geweest Een cd mee te nemen Dat is heel van, van een artieste die komt En wel uh, even kijken wie komt er Op uh, 8 januari Lydia van Dam. Ja. Heel goed ja, en ja. Uh, is er wel eens meer geweest bij ons? Uh, uh, Volgens mij niet, hè? Nee. Kijken ze in je lijsten? Nee, nee. nee. nee. Volgens mij is er nog nooit geweest, maar dat is dan eigenlijk wel uh, reden om er. Dat, dat is dan ook meestal de reden om er, uh, om er uit te nodigen. Hè? Ja. Uh, iemand die nog niet geweest is, die moet onmiddellijk komen.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 Maar daar komen we straks ook nog wel even op, op terug. Okay. Dus daar, daar zit alweer weer uh, verbinding in. Goed, nou, even ik, de bruggetjes. Heb, ik, heb, ik heb een stuk van haar, uh, ik heb een, een, een song van haar gekozen. En dat heet Yesterday. Door Jerome Kerr eigenlijk uh, gemaakt. En het is in duizenden uitvoeringen is dat uh, uitgevoerd. Maar luistert u in dit geval luisteraars naar Lydia van Dam in Yesterdays. Yesterdays. Yesterdays, days I knew as happy sweet sequester days Olden days, golden days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 met de prachtige gestopte trompet van Maas Davis uit Porky and Bess Summertime.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 Gearrangeerd heeft, luister u naar Johan Clement en zijn mannen. Naar deze Sings. <tieden>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 Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Dit is onderduit Nederwit met het NOS journaal. Het Libische rebellenleger is begonnen met de omsingeling van de laatste bastions van aanhangers van de verdreven leider Gaddafi. Zo is de woestijnstad Bani Walid van drie kanten ingesloten en staan de rebellen op zo'n 10 kilometer van het centrum. Volgens sommige berichten zouden twee zoons van Gaddafi zich in de stad ophouden. Waar Gaddafi zelf is, is onbekend. Volgens een van de rebellencommandanten zijn gesprekken over de overgave van Gaddafi-getrouwen mislukt... en wordt nu gewacht op het bevel om aan te vallen. De Drentse politie heeft een man van 22 uit veen aangehouden... die ervan wordt verdacht 11 auto's in brand te hebben gestoken. Dat gebeurde gisteren op het terrein van een autohandelaar in de plaats Geesbrug. De brandweer kon toen maar net voorkomen dat het vuur oversloeg naar een nabijgelegen loods. Gisteren bleek uit onderzoek dat elke auto apart was aangestoken...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 Van het weer wisselend bewolkt en buien, vanmiddag vooral in het oosten buien met kans op onweer. In het westen dan droog en wat zon. Middagtemperatuur tussen 20 graden op de Wadden en 24 in het oosten. Dit was het en... Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staan nu geen files, maar er worden...